Zit van der Linde met het NOS-journaal. De stoffelijke resten die gisteren werden overgedragen vanuit de Gazastrook. zijn niet van gijzelaars. Israël zegt na forensisch onderzoek dat het gaat om de lichamen van drie andere mensen. Het Rode Kruis maakte de overdracht gisteravond bekend. Hamas zou er niet bij hebben gezegd. om welke gijzelaars het ging. Er zijn nog elf gedode gijzelaars in Gaza. De terugkeer van de lichamen is afgesproken. als voorwaarde voor het staakt het vuren. Rechters in twee Amerikaanse staten hebben besloten dat de overheid door moet gaan met een voedselhulpprogramma voor arme mensen. De begrotingsproblemen bij de federale overheid zijn volgens de twee rechters geen reden om de steunbetalingen op te schorten. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol ligt volledig stil vanwege een seinstoring. Door werkzaamheden reden er dit weekend al minder treinen tussen de luchthaven en de hoofdstad. En door een seinstoring van vanochtend is er geen treinverkeer mogelijk, laat ProRail weten. De NS verwacht dat de storing vanochtend nog opgelost wordt. Voor treinreizigers is het al een weekend vol vertragingen. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden geen treinen en ook Zuid-Limburg is niet te bereiken per trein.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Oost-Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. Waar en Marx nog steeds op een voetstuk staan.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 Nou, die RL staat, zeg mij, wat is die waard wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard en alleen voor.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 Sandererplein Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur Met politiek, cultuur en sport op ZFM Goedemorgen Zandvoort, het is 6 minuten over 10 We gaan zo beginnen met Goedemorgen Zandvoort We luisteren net naar Over de Muur van het Kleine Orkest Mooi nummer en Wat gaan we allemaal doen deze, deze zaterdagochtend? Ik zal even zeggen wat we gaan doen. De Clementine Lensing van de vereniging Lucy Zandvoort, gastvrij... Hè, dat is, hele, is inmiddels aangeschoven daar gaan we mee praten. En, uh, Carina Vere heeft een, een, een onderwerp gemaakt over voetjebal. Dat is voetbal voor kinderen van drie tot vijf jaar. Heel leuk gedaan. En uh, straks uh, na half elf komt ook Marco Deen langs van de PVV, Tweede Kamerlid. Maar uh, ja, hij, hij is stemmen tekort gekomen om een tweede termijn te doen. Ja. Um, de, uh, naast me zit uh, Rob Jette. Uh, sorry, sorry Rob, uh, Rob de Graaf. Dankjewel Hans, dankjewel. Ja. <laughs> Hij is mede-presentator vandaag en uh, Rob weet ook wat het, uh, wat het tweede ja. uur gaat brengen straks. Ja, ja het uh, tweede uur komt uh, inderdaad een, een verslag, ook weer door Karina Veren. Wat is het toch druk, die Carina. Ja, China. zeker druk. Met een reportage van de lichtjesavond waar ik ook nog even... Op de begraafplaats Ja, Noorderduin ja. in Zandvoort. Ja. Om vijfverhalf, uh, twaalf ongeveer gaat er een informatiebijeenkomst worden verslagen. Waar Hans en uh, ook ondergetegende is ja, geweest, ben het, geweest. Ja, ik ben er gisteren bij geweest. van het en, uh, hotel Badhuisplein. We hebben een gesprek met de, ad, uh, met de architect uh, gehouden. Nou, helemaal leuk. Ja. En uh, kwart voor twaalf komt uh, Ron Brouwer langs. Nou, dat is, dat wel heel is leuk. niet helemaal oh, duidelijk. Zeker. Oh. Oh, oh, oh. Ik heb hem nog niet uh, oh, oh, oh. echt kunnen bereiken, maar anders bellen we hem op. Uh, nou, Ron, we als even. je het hoort, uh, je bent van harte welkom ja. om uh, te praten over het uh, Rondje Dorp. Rondje Dorp, dat is geen ja. initiatief ooit geweest. Dus ja. helemaal, helemaal leuk. Raar. Nou, uh, de muziek en de techniek is in handen van Maya Kopp. Uh, ook welkom, Maya. En uh, wat ik al zei, aangeschoven is uh, Clementine Lenting van uh, de vereniging Lozies Zandvoort Gasvrij. Prachtige naam. Ja. Die heb je ooit opgericht, hè, een aantal jaren geleden. Ja, twee jaar geleden. Ja, twee jaar geleden. En uh, de aanleiding dat je hier bent, je hebt een brief gestuurd naar de raad van de gemeente Zandvoort en het college van BMW. Hè, het, uh, dat gaat over uh, de huisvestingsverordening en wat daarin komt te staan. Ja. En met name dan het aantal dagen dat er verhuurd mag worden. Dat uh, was 100 dagen en dat moet naar 30 dagen. Ja. Kun, je, kun je uitleggen waarom dat is en voor wie dat precies geldt? Um, je mag in Zandvoort je eigen huis, waar je echt zelf woont... ...mag je op dit moment voor 120 dagen verhuren aan toeristen. Dat vindt de gemeente te veel en dat heeft twee redenen. Enerzijds omdat uh, ze graag willen dat huizen terugkomen op de Op de woningmarkt, ja. Anderzijds omdat ze zeggen dat de verhuur zorgt voor overlast. Mm -hmm. Hier zitten twee haken aan. Oh, oh, aardig wat haken en ogen aan. Ja. Want uh, ze willen het terugbrengen van 120 <kuggen> tot 30 dagen. Maar het is voor, voor uh, mensen die gewoon uh, zeg maar uh, hun huis... Dan stellen ze allemaal ter beschikking... of ja, uh, verhuur is dan gaat, een kamer? Nee, het gaat alleen om het hele huis. Dus uh -huh. de bewoner is niet thuis. Uh -huh. Die bewoners die zitten dan doorgaans zelf op de camping. Of in Kaapstad. Dat zou of kunnen, uh, ze of zitten ja. twee maanden ergens uh, op de costa. Dat, was ja, dat ja. maakt niet uit. Maar ze zijn er zelf niet. En uh, de verhuur zelf wordt dan verzorgd... door een van de uh, bedrijven die oh, okay. hier daarmee dat regelen. Ja, ja. En dan... Nou, Willen ze dat terugbrengen naar 30? Dagen. Dus van 120 naar 30. Ja. Ja. Maar wie, wie, wie, wie gaat dat, zeg maar, controleren? Want dat is een belangrijk punt. Hè? Dan moet het wel gehandhaafd worden en gecontroleerd worden. Nou, en dat kunnen, is een groot probleem, begrepen? Dat is een heel groot probleem. Ook die 120 dagen kunnen ze niet controleren. Ze waren 30 wel. Wij hebben wel een voorstel daarvoor, voor het controleren, om dat goed te kunnen handhaven. Uh, Hoe dan? Je kan. Laten opgeven, in januari bijvoorbeeld... welke aan één gesloten tijd jij je huis te huur gaat zetten. Ja. Uh, in ons voorstel, wij willen terug naar 60 dagen. Uh, het is het eigenlijk die 120 dagen laten staan? of? Nee, die 120 laten staan niet. Oh. Kijk, de, de reden van dat huizen terug moeten komen op de woningmarkt... Dat is wel een sterk punt, of niet? Daar, daar staan wij helemaal achter. Okay, ja. uh, we moeten af van die huisjesmelkers die uh, huizen verhuren waar niemand werkelijk in komt. Nee, dat, dat, daar zijn wij het ook niet mee eens. Okay. Dus wij denken met 60 dagen... dat je nog steeds een substantiële bijverdienste kan krijgen... uit de verhuur van je eigen huis. Het moet gaan om een bijverdienste. Wij uh, hebben dat een beetje uitgerekend. De meeste van die hele huizen staan voor 2200 euro per week te huur... Op Booking.com, als je dat helemaal uit gaat rekenen, dan kom je ongeveer over die 60 dagen op zo'n 5.000, 5.500 euro netto. Dat blijft bij verdiensten. Niemand Hoef je aan. daar geen belasting over te betalen? Ja, natuurlijk dan. wel. Ja, lijkt me ook, Gewoon na aftrek belasting. Ja, ja. De, ja, maar kijk, van die 2200 uh, gaat af, kom je uit op 17.600 bruto. Uh -huh. Daar gaat af. Uh, 15% voor Airbnb of voor uh, Booking.com. Ja. Daar gaat af 21% btw. Van die uh -huh. 2200. Daar gaat af een aardig percentage van gas, water, licht. Vergis je niet, toeristen gaan graag s morgens onder de douche... en ja. s s'avonds nog een keer Het liefst een half uur ook. Ja. En, en liefst een half uur. Ja. Daar gaat af je extra kosten die je maakt voor... Uh, uh, al je, je, je schoonmaakmiddelen, het onderhoud, ja. uh, inventaris vervangen. Uh, dus ja, wat hou je... En, en je moet er inkomstenbelasting over betalen. Hm. En dan ben ik nog maar bij de berekening uitgegaan van 37%. Je moet bijna bijbetalen, lijkt het al. Nee, je komt dus uit op 5.500 ongeveer uh, aan netto-inkomsten. Dus we hebben het niet hm. over waanzinnig veel geld. Het blijft een bijverdienst. Uh -huh. Dat is ook een voorwaarde als dus je je hele huis verhuurt. Moet een bijverdienst er zijn. zijn. Nou, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk... voor mensen met of alleen AOW... of een uh, klein, pensioen. klein pensioentje erbij. Of je moet met tweeën van één pensioen leven. Je kan het ook hebben. Die voor gevallen heb ik ook meegemaakt. Uh, gedeeltelijk... Uh, arbeidsongeschiktheidsuitkering. En voor dat andere deel, probeer huh. maar eens een baan te vinden. Ja. Niemand neemt jou aan als je, uh, uh, maar als je een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt. Mm -hmm. Dus daar wordt wat bijverdiend. En dat mag bij, een ja. uitkeer, bij de uh, ongeschiktheidsuitkering. Okay. Dus je treft mensen. In, als je van 120 naar 30 gaat, neem je ze 75% van de Ja vind ik niet netjes. Hm. Absoluut maar de, niet. Maar de belangrijkste overweging van de gemeente is toch... om uh, uh, dat ze willen dat er geen huizen aan de woningmarkt worden onttrokken. Klopt. En, Alleen uh, zijn... is, is, is dat zo in dit geval, zeg maar? In, in de gevallen die ik geef, niet. Nee. Want zeker in deze tijd... je kan wel zeggen, nou dan verkoop je toch je huis. Ik hoor het zeker raadsleden al zeggen. Nee, uh, waar moeten ze dan heen? Er is geen woning meer te vinden. Hm. En zeker niet in het goedkoper segment waar deze mensen dan op aangewezen zijn. Laat ze lekker in hun eigen huisje zitten. Laat ze acht weken op de camping gaan wonen. En laten ze die kleinere bijverdiensten... gun ze dat. Ja. Het heeft te maken met een gunfactor. Ja, ja, ja, ja. Daar komt nog wat bij. Bij onze gasten, dus de verblijfstouristen... zijn die hele huizen, huisjes vaak die zijn waanzinnig populair bij families, bij gezinnen. Jij gaat niet als gezin met kinderen in een hotel zitten. Dat is zielig voor die kinderen. Hm. Als jij één, twee weken op vakantie wil... wil je ook dat je kinderen het juist leuk hebben... en dat je niet de hele tijd in een hotel loopt te roepen... st, niet rennen, st, hou je mond dicht. Ja. Dat kan niet. Wij raken dus een heel groot deel van onze toeristen kwijt. Die gaan uitwijken... Naar andere plaatsen waar het wel mogelijk is. En als ook... Zo, zoals Noordwijk bijvoorbeeld, daar is. Daar is nee, mogelijk. Noordwijk niet, ik denk aan Julianendorp. Oh. Julianendorp? Je oh. raakt steeds meer in trek bij de. Oh ja? Bij de Duitsers. Hm. Ja, ja, ja. De mede, mede hierdoor, dus, door die soort maatregelen. Zeg maar ja. Noordwijk ja. kent niet een, echt een traditie van. Uh, Privé mensen die wat ver, uh, verhuren. Hmm. Dat ken Noordwijk niet zo. Nou, daar hebben ze hotel Huis ter Duin. Hè. Dat is natuurlijk een groot hotel. Ja. Maar dat, dat telt ook Tony voor. Maar hun doelgroep van Noordwijk is ook een heel andere dan de doelgroep van Zandvoort. Dat is waar ja. ja, ja, ja. Nu komt dat uh, uh, dit hele plan, zeg maar. Uh, aan aan waar waarschijnlijk in het begin uh, december in de commissie, hè, van, de, ja. van de gemeenteraad. Ja. Uh, dat heet dan uh, uh, huisvestingsverordening 2026. Daar is het in vervat, zeg maar, ja? Daar zijn die 30 dagen in vervat, ja. inderdaad. Ja, en dat komt in de commissievergadering. Mm -hmm. En uh, ik moet ook zeggen dat... Uh, kijk, dit is een, een hele wankele... Uh, Basis, zeg maar. Nee, nee wankel thema. Ja. Het is een ja. beetje moeizaam om in te schatten. Gelukkig hebben we wel van het CDA daar ondersteuning in gekregen. Uh -huh. Maar ja, CDA is wel van oudsher natuurlijk de partij die uh, pro-toerisme is. Ja, ja. En uh, Dus die heb ik benaderd om ruggespraak mee te kunnen houden... dat we niet hele domme dingen... Nee, uh, begrijp ik, ja. <laughs> En nu las ik ook nog dat, dat er in uh, Medio volgend jaar een, uh, uh, een Europese verordening komt. Ja. Uh, over dit onderwerp. Ja. Klopt ja, dat? Kun je daar iets over zeggen wat er, ja, er eventueel in dat gaat staan? Ik, ja. En waarom ik dat belangrijk vind? Ten eerste, de besluiten van de gemeente... wat de, het nachtencriterium van 120 naar 30 dagen betreft... geven ze vage argumenten. Dat klopt ook wel, want de gemeente heeft geen flauw idee... en wij als Lucie Zandvoort ook niet... om hoeveel huizen het nou eigenlijk gaat... Ja. Er is totaal niet inzichtelijk wie er zijn eigen huis verhuurt. Alleen degenen die keurig netjes een registratienummer hebben aangevraagd... en hun toeristenbelasting afdragen, die zijn bekend bij de gemeente. Ja. Maar wat daar buiten allemaal nog loopt en, en, en verhuurt, dat weet de gemeente niet. Eigenlijk zwart, zwart verhuurt hè dan, ja. Dat, dat zijn er, toch er toch veel, ja. Dus wij vinden dat er eerst maar eens echt met goede gegevens moet komen. Mm. Er moeten data gebruikt worden. En Medio26 komt er een EU-regeling... en uh, die zorgt voor een goede dataverdeling van de toeristische verhuur. De verhuurplatforms heet dat, zoals Booking.com... zoals Airbnb, zoals Ferium worden verplicht om uh, de gegevens te verstrekken aan een centraal punt. En op dat centrale punt... kan de gemeente dan... alle gegevens voor hun gemeente binnenhalen. Nou, op die manier, ja. Dan heeft de gemeente misschien eindelijk... een zicht op... waar hebben we het nou eigenlijk over? Ja, ja. Dat weet de gemeente niet. Ik vind het een beetje geroeptoeter wat ze doen. Ja, het is een beetje raar... dat ze dat niet weten dan. Hè? Ik bedoel, want Ze, ze missen daardoor ook bijvoorbeeld toeristenbelasting... Hè, die normaal betaald moet absoluut, worden. Absoluut, absoluut. Maar uh, ja, dit geldt dus uh, uh, niet, uh, om even uh, duidelijk te zijn... Uh, voor bestaande uh, uh, bed-and-breakfast... Uh, nee, dit geldt echt uitsluitend... Voor particuliere verhuur. Nee, wij noemen het particuliere verhuur, noemen ze dat. Ja. Dat vind ik een misleidende term. Want? Particuliere verhuur is een heel huis verhuren. Ja, maar goed, uh, zoals wij vroeger... En dat vroeger... andere heet, noemen ze B&B... Ja, maar zoals wij vroeger, uh, dat kan ik me goed herinneren... dat er ook uh, mensen kwamen uit Duitsland en dan moest ik naar de zolder toe... Ja. waar ik een, een verschrikkelijke egenman had. Maar hoe heet dat dan? Nu heet dat B&B. Oh, nu heet dat B&B, oké. een Breakfast, ja, ja, ja, ja. Maar heel rare term. Wij vinden dat uh, je dat toeristische verhuur moet noemen. Ja, lijkt mij ook. Ja, dat uh, lijkt me handig. Hè? Ja, um, dus je, je, heb je al reacties gehad op deze brief of niet? nee. Nog niet, nee. Maar je, je hebt wel contact bijvoorbeeld met het CDA... Uh, ik heb dat het ze dat het CDA gaan agenderen, zeg maar. Ja, graag. Ja. ja, dat gaat wel gebeuren dan. Uh, dit zal wel gaan. Ja, ga, ga jij nog uh, hier spreken ook of niet? Bij de commissie? Ja, zeker. Ja. Want ik wil ook de andere partijen overtuigen... Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. zij niet uh, die brief alleen maar voor kennis geven. Nee, dat ja. begrijp ik. Ja, er nee, Gebeurt wel eens heel veel brieven, maar... Nee, dat begrijp ik wel. En... Uh, nou ja, er moeten goed onderbouwde maatregelen, eh, proportionele en goed onderbouwde maatregelen komen. Hè, zoals je schrijft aan het einde. Ja. En um, uh, die goed onderbouwde maatregelen, kun je, er, kun je dat eventjes nog, nog uh, uh, duiden wat, wat je daarmee bedoelt? Nou, over hoeveel huizen hebben we het nu eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Nee. Wat denk je nou dat er op de woningmarkt komt? Huh. Er komt namelijk niets op de woningmarkt wat al bewoond wordt. Ja, ja. Er komt wel op de woningmarkt, ook in ons uh, voorstel van de 60 nachten, wat huisjesmelkers zijn. Ja. ja, die kunnen met 60 nachten niet meer uit de voeten. Huh. Maar die, die worden ook teruggedrongen hè, door uh, woonplicht zeg maar, bij een nieuwbouwwoning, dat je er zelf moet wonen. Ja, dat is bij een nieuwbouwwoning. Ja, okay, bij, maar bij een nieuwe koopwoning. Ja, een nieuwe koopwoning. Maar die zijn is natuurlijk ook in zandvoort uh, bij de Koningsstraat uh, daar. Die nieuwe, die, die nieuwe huizen daar. Uh, ook bekend dat die opgekocht worden dan. En uh, gewoon weer verhuurd worden. Zeg ja, maar, ja. Zeg maar De koper, de eigenaar, die gaat daar zelf niet wonen. Nee, maar we hebben natuurlijk wel zandvoort de opkoperscherming. Ja. En uh, ik, volgens mij staat dat bedrag intussen op iets van 470... Ja, 407, huizen uh -huh. onder de 470.000, die mogen niet verhuurd worden. Ja, ja, ja. Dus ja. Dat, dat scheelt een stuk. Tuurlijk. Uh, maar we zitten natuurlijk wel met de huizen die al eigendom zijn, hè, ja, van ja, ja. En uh, ja, dan is 60 nachten geen commercieel uh, gewin uh -huh. meer. Nee. Dus die zullen op de markt komen. En vooral als je dat goed gaat handhaven. Mm -hmm. En handhaven betekent gewoon... Doe dat nou twee maanden aan één gesloten laten verhuren. En dan kan je buiten die periode kan je heel makkelijk controleren. Ja, ja. Dus het is nu helemaal nog niet, niet duidelijk, zeg maar hoeveel, hoeveel uh, mensen dat betreft dan die hun huis verhuren. Geen idee. Nee. Ik heb ik het ook niet, ik heb het nooit geteld. Maar het is, toch niet, het is toch raar dat de gemeente dat niet weet? Ik bedoel... Ja, natuurlijk is dat raar. Ja. Maar aan, aan de andere kant is er natuurlijk nooit een centraal meldpunt geweest... Uh, uh. Uh, waar je kan kijken welke huizen in de verhuur ja. gezet worden. En uh, wat verhuurd wordt op, in, in, via een Duitse site, uh -huh. kan je niet controleren. Daar nee, krijg je nee, nee, geen gegevens nee. van los. Uh. Want we hebben ook nog zoiets als de wet privacybescherming. Uh -huh. Dit weer... Door het huis Ja, begrijp ik, begrijp ik. Uh, hoe gaat het verder met de vereniging, in zandvoort jullie, hebben jullie veel leden, uh, jullie zijn goed verenigd? We zijn wel goed verenigd, maar we, helaas blijven we een beetje hangen op de 150 leden. Oké, okay, en dat zouden er, hoeveel hoe moeten het worden dan ongeveer? Ja, eigenlijk zou iedere BB in Zandvoort zich aan moeten sluiten, ja. want wij werken. Is dat bekend hoeveel BB's er zijn dan? Nee, ook niet. Ook niet. Natuurlijk nee, oh. niet. Nou ja, goed. Uh, nee, ja. echt niet. Dat is er niet. Maar nou, ze zouden bijvoorbeeld ook uh, uh, zeg maar de, de brandweermaatregelen uh, moeten nakomen, na, uh, zeg maar. Ja, nou, dat, dat vind ik eeuwig een, een, een vreemd gedoe. Als je nou zegt, kijk, uh, uh, uh, je hebt het over de B&B's nu, uh -huh. daar hebben ze andere plannen voor, waar ik het niet zo heel erg mee eens ben als dat voor de huidige gaat. Maar stel dan welke andere plannen bedoel je? Uh, dat er niet meer verhuurd mag worden met een keuken erbij. Oh. Ja, ja. Dat mag dan niet. Maar of dat doorgaat uh, voor de huidige BB's, weet ik op dit moment niet zeker. Nee, nee. Maar wij, vinden, wij hebben ook een informatieavond belegd met de brandweer. Ja, ja, ja. ja, ja. Voor wat moet je nou doen, minstens om je BB? Ja. Nou, die avond is wel heel goed bezocht. Ja. En dan hoop ik maar dat iedereen dat uh, ook in zijn oren knoopt. Ja, want veiligheid gaat voor alles natuurlijk. Veiligheid gaat voor alles. Lijkt mij ook. En uh, wij zijn natuurlijk geen asociale verhuurders. Nee. Sterker nog, wij zijn er trots op... dat wij op de cijfers van booking.com het hoogste scoren. Ja, dat heb ik uh, toen gezien. Ja. ja, dat is keurig, ja. ja wij ja. zijn heel goed. Dus als wij als kleine logiesverstrekkers die hoge cijfers willen houden, zullen we ons ook moeten houden. Ja. Onze gasten verwachten dat dan. Nee, begrijp ik, ja. En dat het goed beveiligd is. Nou, Clementine, het is duidelijk. Dus we wachten af wat er in december dan beslist gaat worden, denk ik. Hè? Ja, ik, ben al, ik ben al blij dat het CDA dat gaat. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Agenda wil gaan ja, zetten. Ja, dit denk je nog een, een of twee, drie partijen meekrijgt. Ja, Zoals Deze Ik wil het ook wel op de agenda ja, zetten. Klopt. Ja. Dus, ja. Uh, en ik denk, Mike Koper, dat, ja, die, die dat ook tegenover staat. Ja, ja, ja. Dus uh, ik, ik hoop het maar. Ik hoop het ook, hè. Clementine, We hopen met je mee. Uh, het is vijf uur half elf, want we gaan nu weer een plaatje draaien. En Mag ik jou hartelijk danken? En, nou, heel uh, graag gedaan. En bedankt voor de uitnodiging. enorm uh, fijn weekend in ieder geval. Dankjewel. Oké. Okay. Goed, uh, Bella Ciao uh, luisteren we naar. Uh, een, een lied, uh, antifascistelied. -anti wat in meerdere films nog is gebruikt. En uh, ik hoorde net van ja. Rob ook in Casa de Kata Papel. Casa he, Hele bekende Spaanse serie op Netflix. Serie ja. op uh, Netflix. Als je die nu niet gezien hebt, absoluut, ja, zou, kijken. Zou, absoluut Hij staat er kijken. nog op inderdaad. Zeker. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp. Carina is uh, deze week, Carina Veer is deze week uh, uh, op bezoek geweest bij het voetjebal. En dan zeg je, nou voetjebal, wat zou ja. dat zijn? ja. Dat is uh, uh, een initiatief om kinderen tussen drie en vijf jaar. zeg maar in contact te brengen met het voetbal. Maar dan op een speelse manier met kleurtjes en dingen. De nou, Ouders mogen meedoen, dan weet ik het allemaal. Dus uh, nou ja, het zou kunnen zijn dat de voetbalvereniging uh, SV voor daar weer. Ik denk dat die daar heel is. blij mee zullen zijn. Die al. beginnen vanaf vijf jaar. of Zes ja. jaar, dat weet ik niet zeker. Ja, vijf jaar. Dus, uh, maar goed, Karina uh, uh, is daar op bezoek geweest en daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen, Thorsten.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 Daarbij uh, voetballen we in, uh, in de gymzaal, in de blauwe tram, uh, samen met papa en mama. Dus we leren echt uh, 45 minuten lang uh, met elkaar uh, ja, te voetballen en te spelen. Is het ook ergens goed voor? <laughs> ja, zeker. Uh, we hebben sinds kort een samenwerking met de RIVM, waarbij we dus uh, ook best onderbouwd zijn. Waarin als mensen ons programma volgen dat de kinderen ook cognitief en motorisch uh, op vooruit gaan. Ja. Ja, want ik zie hier staan dat het echt wel iets goeds doet... voor alle bezale ontwikkelingsgebieden. Naast het motorische... is het hele speelse effect ook natuurlijk belangrijk. Hè? Want ze leren daarnaast nog veel meer. Kleuren, signalen, ja. Ja. het samen lekker spelen, lichaamsdelen. Ja. Van de bank afkomen, lekker met je ouders. even en ook een quality time moment natuurlijk...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 36 euro inschrijfkosten, maar daar krijgen jullie ook het voetjebaltenu voor. Dus elk kindje krijgt ook een mooie geel voetjebaltenu met het logo erop met een blauw broekje. Enig, enig. En zie je de kinderen ook echt rennend naar je toe komen s ochtends. Ja, zeker.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 Van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen, Stansvoort. We gaan even door. Het is 11 uh, minuten over half 11. Het lijkt wel uh, carnaval, hè? El elf. Ja. Elf over half elf. Maar in ieder geval, uh, we luisteren naar... Uh, maar waar luisteren we naar? Naar Bob Marley, volgens mij. Bob Marley met Cat ja. Up Standard. Cat Up, up Standard, stand Mooi nummer, stand mooi nummer. Inmiddels is aangeschoven. Uh, up, en recht tegenover me. Right. Marco Deen. Marco, up, welkom. Marco ja. Deen uh, is nog steeds Tweede Kamerlid, hè? want er zit nog geen nieuwe uh, Tweede Kamer natuurlijk. correct. Ja, lijkt mij ook. Uh, nou, je hebt bijna 700 dagen, zit je nu al in de, in de Tweede Kamer. En afgelopen woensdag, ja, hoe keek jij... Hoe, dus, je bent dus niet verkozen, hè? want uh, PVV, uh, zoals er nu uitziet, 26 zetels. Ja. Jij stond op plaats 28. Ja. Uh, hoe keek jij ja. naar de, de uitslagenavond? Wat dacht jij toen je... Om 9 uur die, die, die exit polls, toch? Ach, toen dacht ik, nou, Dat, dat worden er, oh, er vast geen 28. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, en dat is nou precies uh, hoe dat werkt. Hè, in, die, in die politiek, ja, dat weten ja. we allemaal natuurlijk wel een beetje. Uh, het kan zomaar gedaan zijn met ja, de verkiezingen. Ja, ja. Dat is logisch. En als je weet dat je op een plek staat die nou niet direct uh, weer toegang geeft tot een verlenging van je, laat ik zeggen, van je aanwezigheid in de Kamer, ja, dan weet je dat je daar die. Het, het, het, het, het leek erop in de, in de peilingen dat, dat ze meer zetels zouden halen, Ja, weet je, die peilingen, Hans, met alle respect, dat zagen we twee jaar terug ook. Um, peilingen zijn palingen. Het, nou ja, toen ging het weer volledig <laughs> de andere kant op. En uh, je zag ook wel, vond ik, een tendens in de peilingen... Dat, en daar gaat het wat mij betreft juist om in die laatste week... zag je wel uh, dat we als partij wat dalende waren ja. in, uh, in aantallen. En ja. dan zag je ook hoe dicht het eigenlijk allemaal bij, uh, bij elkaar kwam. En dat ja. is uiteindelijk ook gebeurd. Ja. Je ziet echt dat, dat vier, vijf partijen ja, en grote... Uh, middensegment ja, is er... Ja. en dat, dat, dat staat ook wat mij betreft... wel uh, symbool voor de verdeeldheid... Uh, mm -hmm. in het land. Ja, ja En nu stond je 28 op de lijst. De vorige keer, in 2023... was het 31ste, hè, geloof ik? Of 32ste? Uh, bedoel je mijn positie? De positie op de op, nee, de de op 22. 22. Oh, oh, 22 stond je? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, toen ja. kwam je er ruim in natuurlijk. Ja. Uh, je bent zes plaatsen dus gezakt eigenlijk. Correct. Uh, heb je een je, heb je, heb je regeerbeelde gezegd van... ik wil uh, hogerop? Nou, niet zo direct. Maar uh, je ziet ook uh, dat er een aantal nieuwe mensen uh, word, uh, worden bijgeplaatst. Ik, uh, als... Heb je er überhaupt iets over te zeggen nog, of niet? Nou, je hebt wel gesprekken. Maar uiteindelijk bepaalt natuurlijk de, de commissie die hierover gaat... Uh, bepaalt uh, de positie op de, op de lijst. En daar is Geert uiteraard onderdeel van. Ja, uiteraard. Ja. Maar het is niet zo dat hij het helemaal in zijn eentje beslist. Nee, maar dat is, nee helemaal niet zelfs. En dat is natuurlijk wel een beetje een... Uh, een beeld wat graag door allerlei media ook geschetst wordt. Dat we een alleenheerser hebben op de aflevering. Ja. En dat die alles bepaalt. Nou, verre van dat. Ik durf zelfs te zeggen dat wij uh, misschien wel meer democratie in de partij hebben. Dan, nou, uh, nou, het is een eenmanspartij. Het is een partij met één lid. Maar dat hmm. wil niet zeggen dat je niet democratisch kunt handelen. Want elke dinsdag zaten wij met z'n allen te vergaderen over elke motie. Elk amendement wat langs kwam. En daar werd keurig netjes over gepraat, over gestemd en in meerderheid uh, beslist. Uh, ja, dat goed, dat een, een grote politieke partij... die door 37 mensen dan uh, eigenlijk uh, gerund wordt... dat is wel weinig natuurlijk, hè? Ik bedoel, als je het uh, vergelijkt met partijen die uh, hun uh, vergaderingen hebben... En, uh, die kunnen, daar kunnen heel veel mensen over beslissen. Of, of zie je dat niet zo? Nou, nee, ik zie het eigenlijk anders. Want ik zie ook hoe dat uh, de laatste twee jaar van dichtbij... heb ik gezien hoe dat gaat in... Uh, in Den Haag. En daar uh, lijkt het dan allemaal wel alsof het, als het een, een, een grote partij, een vereniging, een club met leden, alsof dat anders zou zijn ingericht. Maar dat is helemaal niet waar. Ik dat was... zie dat daar grote beslissingen gewoon door een bestuur of door een partijleider genomen worden. Dus... Weet je Hans, dat is een beetje een farce. Nee, okay, ja. En ja. Ik, ik durf te zeggen dat wij als PVV uh, in Den Haag... daar twee jaar lang uh, op een hele democratische manier... de partij invulling hebben gegeven. Ja. Dat heb ik nu van dichtbij meegemaakt. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat je teleurgesteld was... toen uh, besloten werd om uh, zeg maar het kabinet te verlaten als partij. Um, nou of... ja, teleurgesteld. Ja, op een gegeven moment is er geen andere weg meer. Hè? Ja. Uh, en dat hebben we uh, Geert Wilders natuurlijk al een aantal keren horen zeggen... Kijk, ik had zelf verwacht uh, dat op het moment dat als je de grootste partij bent, met 37 zetels maar ja. liefst, en er een enorme discussie staat of hij wel uh, minister-president mag worden, ja, daar begint al de wrijving. Ja. En dat ja. is een beetje wat ik bedoel. Hè. Met, de, democratie is voor veel mensen hartstikke wenselijk, doordat het hun eigen mening niet meer is. Ja. En dan is het opeens anders. Ik hoor nu niemand over het feit of uh, Rob Jette misschien geen premier zou moeten worden. Uh -huh. Niemand. Uh -huh. En dat is altijd een beetje... Uh, wat maar vind harde... jij dan het fout, fout van hem... Dat hij, dat hij het zo vroeg al ingeleverd heeft? Uh, nee, want, want ik heb ook... van dichtbij kunnen zien dat als je wilt meedoen... als je wilt meeregeren... dat daar compromissen voor nodig zijn. Mm. Maar wat Geert heeft gedaan... dat vind ik eigenlijk wel meer dan compromissen. Want wij hebben... Uh, nou, het dat... presidentschap opgegeven. Dat wou ik zeggen. We ja, hebben, dat... Daarna hebben we uh, onze kroonjuwel... de noodwet op ja. en migratie... gewoon opgegeven. En... Uh, en op, op, het uiterst, uh, op het laatste moment, zeg maar in, wat was het, in juni of mei... Uh, is Geert dan gekomen met uh, het tienpuntenplan. Het zo beroemde tienpuntenplan. Mm -hmm. ja, waarvan zeven, acht punten zo kunnen worden uitgevoerd. In andere landen ook gebeurd. Maar zelfs daar kwam nog tegenwerking op. Dus ik zie echt wel dat ons in die zin... Uh, niet veel gegund is. En we hadden ook geen andere keus meer. Want als je daar nog twee jaar blijft zitten... Huh. Ja, en, en dan gaan mensen kijken... nou, wat heb je dan na vier jaar uh, voor elkaar gekregen... Hmm. Ja, dan, dan, uh, dan blaas je de kiezer. Ja, en dat ja. is niet correct. Dus nou, daarom goed. hebben we besloten om eruit te stappen Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, nou, laten we even teruggaan naar jouw tijd dan in Den Haag. Hè? Want het, uh, het is nog niet 100% zeker dat je niet door kan. Dus stel, stel dat de uh, uh, Partij, Partij van de Vrijheid uh, in het kabinet komt... en dan komen ministers, dan schuift het allemaal nog op. Nee, ja. maar zover zal zo het, wie al al alles, wie nee, zo, zo het niet komen. Zover zal het niet komen. Maar uh, hoe, kijk jij, hoe kijk jij terug, zeg maar? Ik bedoel, je had het, volgens mij is je in vijf commissies zelfs. Klopt dat? Ja, ja zeker. Uh, mijn hoofd, uh, uh, laat ik zeggen, portefeuille was Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. En dat aan zich is al een enorme portefeuille met wel, wel ja, 25 ondergeschikte commissies. Ja. En dat gaat van uh, laat ik zeggen, verkiezingen was de mm. portefeuille mm. Binnenlandse Zaken. Maar ook bijvoorbeeld AIVD, MIVD, de democratische rechtsstaat, racisme, discriminatie. Nou, ik kan ja. zo nog 18 dingen opnoemen. Uh, dus ja, dat is enorm veelzijdig. En ja. dan was ik ook nog zijdelings betrokken bij andere commissies. Uh, vier grote commissies waar je dan niet als hoofdspreker uh, zeg maar, aanwezig bent bij vergaderingen. Maar waar je wel achter de, zeg maar, uh, mee bezig bent uh, achter de schermen. Dus, dus dat was best wel... Uh, ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik niet, uh, niet veel gedaan heb. Nee, maar goed, uh, toch werd de PVV wel aangevallen op het feit dat ze uh, te weinig bij commissies uh, aanwezig waren. Uh. Ja. Wat kun je daarop zeggen? Ja, dat herken ik dus echt niet. En nee. ook dat is weer uh, een beetje het zoeken naar iets... om, uh, om de PVV een beetje te bestje. Want mm. weet je wat, wat daar gebeurd is, uh, Hans? Daar, wij hebben Elke week hebben we... De meeste debatten die plaatsvinden zijn twee-minuten-debatten. Uh -huh. En die vinden in de plenaire zaal plaats... waarbij elke partij twee minuten spreektijd heeft. Die gaan met name over het feit... om uh, moties en uh, amendementen in te dienen. Uh -huh. uh, nou zijn wij niet heel scheutig met moties en mandementen. Wij, wij zien heel veel partijen die, die er wel... Ik weet niet, ik geloof dat er weer 6.000 afgelopen jaar zijn uh, ingediend. waarop op een gegeven moment ook uh, CDA-leider Bontebal een uh, motie heeft gezegd... van nou kunnen we dat, kunnen we dat uh -huh. niet minderen. Kunnen we daar niet een kwotum op zetten van luister, dit is, dit is het aantal en daar houdt het op. Uh -huh. Wij waren daar niet zo scheutig mee. Nou, als je daar wel aanwezig bent, maar geen moties indient... dan wordt je registratie... Ja, niet ja, bijgehouden. Ja, ja. Dus dan ben je ja, ja. daar niet geweest. Ja. En, en, en de grote lijn van uh, dit punt, waar met name de SP steeds mee kwam: van ja, um, de PVV'ers zijn er niet, ze, niet aanwezig, kijk maar naar de percentages. Ja, die percentages ontstonden door dit soort dingen. Mm. Maar um, nou, en, ik, ik kan natuurlijk grotendeels alleen maar voor mezelf spreken. Maar ook, ik zie, heb ook van dichtbij andere collega's gezien die zich keihard, maar dan ook keihard hebben ingezet op hun portefeuille. Ja. Elk commissiedebat hebben gevolgd. Op maandag en vrijdag werkbezoeken deden. Uh, noem het allemaal maar op. Weet je, moties hebben gemaakt, amendementen hebben gemaakt, maar wel die ertoe doen. Wat je veel ziet in Den Haag is dat de moties worden ingediend die eigenlijk al lang zijn toegezegd. Huh, huh. En dan gaan ze weer afvinken. Van, nou, kijk mij eens, ik heb weer een motie niet ja, ja, gehaald. Ja, heeft. ja, ja logisch. Ja, ja, ja, ja. Weet je, dat zijn echt van die, ik noem het altijd huilie-huilie-moties, ja, die ja. bijvoorbeeld vragen. Uh, om een oud vrouwtje te helpen oversteken. Mm -hmm. Ja, Daar gaat ja. niemand tegen zijn. Nee. En, en die werden bij de fleet ingediend... om maar te af te vinken. Want het lijkt ja. wel een soort scoringsdrift. Het ja. lijkt wel, ja. Ja. En dat, daar werkt ook de, de media mee. Want die maken lijstjes met wie er allemaal moties... Ja. alsof je kamerwerk alleen maar daarvan afhangt. Ja. De... Ja. Ik heb jou een keer ja. naar de microfoon zien lopen. Want ik, ik, ik, ja. ik volg niet al die uh, debatjes en dingen. Maar dat je enorm tekeer ging tegen... de Amsterdamse burgemeester Halsema. Ja, dat klopt. Ja, waarom was dat toen? Nou, dat ging toen omdat ik vond uh, dat zij niet, dat uh, niet goed bezig was. Ja, precies. Uiteindelijk kwam het daarop neer. Toen ja. kwam maar uh, ontslag. Want uh, wij vonden dat zij, uh, ja, op zacht gezegd, niet goed bezig was. Uh -huh. En dat ging elke keer met name over die demonstraties die hmm. zij uh, toeliet over die uh, die hagen oh, ja, dat van, was die haag ja. van Jodenhagen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. waardoor die uh, joodse mensen bij de opening ja. van het holocaustmuseum zich moesten ja. bewegen uh, dat vond ik echt verschrikkelijk en ja. werd niet tegen opgetreden en zo had ik nog een aantal voorbeelden in de begroting uh, ook maar je hebt het niet voor elkaar gekregen. Ze dus zitten nog steeds. Nee, ja, ze zitten nog steeds. Dat is... ja. En ze maken nog steeds grote fouten. Ja, ja. Ja. Nee, oké. Okay. Um, even nog terug naar de verkiezingen. Um, uh, nou, nu uh, betwist Wilders eigenlijk uh, de uitslag weer. Tenminste, hij wil zeker weten dat uh, deze 60 de grootste zou worden. Uh, wat vind je daarvan? Ik bedoel, het lijkt me wel duidelijk dat uh, deze 60 echt gewonnen heeft, of niet? Nou, mij niet. Of je moet gewoon wachten tot uh, ja, ook die 90.000 briefstemmers uh, geteld nou ja. zijn, et cetera. Weet je, dat is ook weer uh, zoiets, Hans. Als de PVV hier niet bij betrokken was... Mm -hmm wordt er gewoon altijd netjes gewacht op de uitslag van ja, de kiesraad. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat een algemeen Nederlands persbureau bepaalt... wanneer er, ge, er een, een winnaar is of niet. Dat kan toch nee, niet. Nou dat er is, is, uh... is bij geen verkiezingen gebeurd, hoor. Nee, maar nee. omdat wij er nu bij betrokken zijn, lijkt het wel. Ja, ja, en dat... ik probeer die niet alleen maar te wijzen en te doen van... oh, we zijn gezellig, want dat zijn we allemaal niet. Maar dit is wel een tendens die je uh -huh. ziet. Zodra de PVV ergens bij betrokken is, dan is het opeens niet meer normaal... En dan ja, moet ja. het anders werken. Dan ja. moeten we opeens nu, uh, in dit geval de heer Jetten, uitroepen tot grote winnaar. Dat zal heus zo gaan. Ik ja, voel ja, dat best wel. Ja, ja, maar dan wacht je toch gewoon netjes op de officiële uit. Nee, lijkt mij ook. Je kan er niet bij de... voorbaat uh, feest gaan vieren of, of iets anders gaan uh -huh. ondernemen. Of nu al een verkenner instellen. En dan hoor je volgende week, ja, was toch een beetje een klein foutje geweest bij bepaalde tellingen. Ja. En uh, de PVV is de grootste. Ja, maar, maar dat, maar dat zal het zou de... toch waanzin zijn. Uh, uh, maar maar, maar eigenlijk, ja, eigenlijk zeg jij eigenlijk al uh, hetzelfde. Hè? Want ja, nu begint Wilders weer over die... Nou ja, Goed, uh, dus het werkt wel in die mening. Het werkt zelf. wel, ja ja. ja, ja, ja. En dat is precies wat er gebeurt. Ja, oké. Ja, oké, okay. um, okay. we gaan even terug naar, naar jouw toekomst. Uh, nou ja, de, de Tweede Kamer laat je achter je. Uh, ja. Je kan er trots op zijn. Want je bent, uh, de, ik heb het nog even nagekeken via chatGPT. Uh, het is toch de enige stand Ooit in de Tweede Kamer. Nou, kijk eens ja, We hebben natuurlijk een, een eerste Kamerlid, hè? Uh, Arie Gleefioen. Ja. Maar jij bent toch de enige uh, Tweede Kamerlid ooit. Tot nog toe. Ik nou, ben ik in ieder geval de eerste ooit. Nou, je, je, je Laten we hopen dat er nog je veel... Krijgt je krijgt nu allemaal op. helemaal uh, rode wangtjes te ja, Nee, nee. Ja. nee maar, <laughs> uh, dat krijg ik niet, maar het, je hebt wel gelijk. Tuurlijk ja. ben ik daar hartstikke trots op. En ja. ik vind het ook hartstikke eervol dat ik daar in het, in het hart van de democratie... Aanwezig heb mogen zijn en dat had ik uh, zelf ook niet voorzien. toen ja. ik, uh, wat is het, misschien elf jaar geleden begon. in de provinciale staten van Noord-Holland. Ja. Dus nee, dat is echt een buitengewoon mooi iets en ik heb het ook zo, echt zo ervaren ja. de afgelopen ja. tijd. Uh, is fantastisch. Hè, sinds december zit je er nou in. Uh, ja. Toen jij daarheen ging naar Den Haag, toen had je bepaalde verwachtingen. Hoe het, uh, zijn die uitgekomen voor jou ook? Nou, grotendeels wel hoor. Ik, ik was natuurlijk al wel eens in Den Haag vanwege mijn uh, functies als, als, als provinciaal statenlid en gemeenteraadslid ja. ben, ja, ja, ja. uh, ben je daar wel eens. Maar uh, om er dan echt zelf in te zitten, dat maakt ja, het natuurlijk ja. wel nog, nog veel specialer. Heel, ja, heel ja. bijzonder, heel bijzonder. Kende jij al die andere 36 uh, Kamerleden? Allemaal, zeker. Kenden ze wel allemaal, zeker. ja? ja. Het was ja, een Nee, want ook dat is, is wel eens van... ja, we kennen elkaar niet, dus we komen amper... maar dat is wel zo. Ja. Ik ben uh, in, die, in de loop der jaren heel vaak op bezoek geweest... bij andere provinciefracties ja, ja. uh, ja. van de ja. PVV in, in, uh, hm. in gemeenten. Dus nee, we kennen elkaar allemaal wel. En we hebben diverse bijeenkomsten, hoor. Die, uh, ja. Waar iedereen dan ook uh, vaak aanwezig is. Begrijp ik, ja. ja. ja. Even over jouw toekomst, ja. want uh, je keert terug in de uh, lokale politiek, of niet? Nee. <laughs> nou, dat is wel heel duidelijk. Een mooie aanname. Heb je maar... er helemaal niet over nagedacht, eventueel? Nee, nee, nee, daar heb ik niet meer over nagedacht. Nee, nee? Ik, uh, ik vond dit mooi. Um, die Tweede Kamer kwam op deze manier nog op mijn pad. Mijn vrouw en ik hadden eigenlijk al een beetje het idee om het leven anders te gaan invullen. Ja, ja, en ja. dat is al iets verlaat, Hartstikke leuk, hoor. Dat is ook helemaal niet, uh, ja. niet erg. Ja. Maar uh, nee, ik heb nu niet meer de ambitie om bijvoorbeeld of in de gemeenteraad... Of, of in provinciaal provinciële staten. Niet omdat ik het niet leuk zou vinden, maar we willen gewoon nu ook onze tijd dan anders gaan invullen. Ja, ja. ja. En dat, dat is in het buitenland eventueel? Of? Nou, dat, de, die kans is uh, ja. groot aanwezig ja. om dat in ieder geval gedeeltelijk in het buitenland te gaan doen. Ja. Maar goed, je, je hebt uh, in de tussentijd, de afgelopen uh, anderhalf, twee jaar... Heb je wel waarschijnlijk de zon van politiek ook gevolgd? Ja, enorm. Tuurlijk, dat ligt hard. Uh, dat, vind ik ook de mooiste, ja, dat vind ik ook de mooiste politiek die, daar ben die je op lokaal begonnen, niveau. Ja, ja. Ja, nou, ik, ben er niet, ik ben dan in de provincie begonnen, <laughs> hè, dat noemen ze dan regionale politiek. Okay, yeah, yeah. En later in 2018 ook hier in Zandwoord in de lokaal, Maar dat vond ik eigenlijk het mooiste. Het yeah, mooiste. Yeah, yeah, daar ja. heb je ook het, het minste uh, grote tegenstellingen. En daar heb je de meeste items waar je met z'n allen, alle partijen mm -hmm. constructief. Uh, iets kunnen betekenen voor een dorp. En daar zie je ook sneller resultaat. Dat moet ik wel zeggen. Hm. Ik vind, uh, wat ik nu de laatste twee jaar meegemaakt... is best wel eens uh, stroperig geweest. En wat me ook opviel, is dat het vaak helemaal niet over Nederland gaat. Uh -huh. Dat viel me erg tegen. Dan, ja. Als je er toch ja. naar vraagt, uh -huh. dan zou ik zeggen... dat is mij ook wel opgevallen. Dat, okay. dat eigenlijk... Uh, Heel veel grote debatten die in Den Haag plaatsvinden gaan over uh, Israël, over Gaza, over Oekraïne, ja, Rusland, ja. over Trump. Van mij heb ik het over de premier van uh, Korea. Ja, dat is liever over meer Terwijl, over Nederland. Nou, dat had ik wel graag gezien, ja. ja, ja want ja, ja, alsof we ja. hier niet genoeg problemen hebben, nee. weet je wel. Ja, uh, waarom geen grote debatten over de, over de woningnood? Bijvoorbeeld. Over ja, de zorg. Ja, ja. Die zijn er wel geweest, maar in mijn ogen niet. In, uh, uh, in relatieve zin te weinig. Oké, okay, ja. ja. Uh, laten we nog even inzoomen op de standvoorstelpolitiek. Ja. Uh, nou, de VVD is hier de grootste geworden... met uh, 23% van de stemmen. Uh -huh. uh, uh, PVV volgt met uh, zo'n 20 hè, ongeveer. ja. Maar er is wel gezakt van, van de 30,8 naar, naar die 20. Is, is dat het tegenvaller? Zo... Ja, volgens mij. Nou, ik wil niet 30, zeggen weinig gestemd is, maar. Nee, ja, natuurlijk. Nou, elke uh, vermindering van, uh, van kiezers is een, is een tegenvaller. Ik weet niet of dat ook was bij de landelijke verkiezingen, die percentages. Maar goed, uh, het, het is duidelijk dat er werk aan de winkel is voor de PVV Zandvoort. Ja, oké. Okay, dat ja. is duidelijk. Want daar moeten we weer. Uh, uh, vier bovenaan uh, zien te komen. Maar, maar ga je je daarmee bemoeien? Met de, met de, met de lijst? Uh... Daar ga ik me niet mee bemoeien. Nee? Nee. En wie doet dat dan? Roland van Tichelen, de fractievoorzitter. Nee, ja, daar bemoei ik me dus niet mee, dat weet ik ook. Oh. Nee. <laughs> nee. Oké. Okay. Ja. Nee, maar goed. Uh, nou ja, je zal je zo wel een klein beetje bemoeien, <laughs> ja. of niet? Nee. nee, want als ik me er niet mee bemoei, ga ik <laughs> me er ook niet een klein nee. beetje mee bemoeien. Nee, Hans, dat is echt. En dat is ook wel uh, het. het heftige, een beetje hè, van die politiek. Ja. Want zo zit je ergens in en zo lig je ergens uit. En dan lig je er ook uit. Ja, ja dan moet je ook niet. Dan heb je ook niet meer nog ja. een, een zeggenschap of een mandaat uh -huh. het een of het ander. En wat ik net schets dat past ook niet in mijn uh, toekomstplaatje. Nee, nee. Als ik nog uh, iets had willen betekenen in de lokale of uh, andere politiek, ja. dan had ik dat zeker gedaan. Maar ik vind het, uh, wat dat betreft, uh, mooi wel oké. Okay. Ja, ja, ja. begrijp ik, Ja. ja. ja. ja. Komt er nog een mooie afscheidsprobeer in daarna? Ja, 11 november hebben we een afscheidsvergadering okay. met, dus met alle. Met, laat ik zeggen, met de huidige kamerleden die er nu zijn. Dus daar gaan er een heleboel van weg. Ja. En die krijgen dan allemaal geloof ik een persoonlijk woordje van de kamervoorzitter. Op de dag dat het carnaval begint. Ja, dan, exact. Dan dan dan gaat... de <laughs> dat is misschien wel een mooie vergelijking. Ja, de van de helder, ja. Ja, Dat vind ik wel netjes. Ja. Dus 11 november uh, ben ik er nog. En 12 november vindt daar direct de vergadering met de nieuwe kamer plaats. En, en dat is hoe het werkt. Oké, okay, dus dat is hoe het werkt. Uh, 12, tot 12 november zit je in de... Ja, ja, ja, ja nou. exact. Dan dus ja. wens ik je nog veel succes. Hartstikke, Hartstikke bedankt, want we gaan afsluiten... want het nieuws van 11 uur komt eraan. Ja. Mag ik jou heel hartelijk danken, Marco, dat je hier was? Natuurlijk, Hans. Graag gedaan. En heel veel succes in de toekomst. Muziek. En dit weekend ook, trouwens. Ja, Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Dankjewel. We gaan naar het uh, nieuws. Klopt, hè, Marja? Nog tien seconden. Oh, Zes. ja. <laughs> wow. Dit is ZFM.